11 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Koningin Beatrix doet afstand van de troon. Op 30 april draagt ze het koningschap over aan prins Willem-Alexander. Dat heeft ze gezegd in een toespraak... die aan het begin van de avond werd uitgezonden op radio en televisie. Beatrix treedt niet terug omdat het ambt haar te zwaar wordt... maar omdat het volgens haar tijd is dat de nieuwe generatie het overneemt. Ze zei dat prins Willem-Alexander en prinses Maxima... ten volle op hun taak zijn voorbereid. Ik ben dankbaar voor de vele jaren waarin ik uw koningin mocht zijn... zei Beatrix die benadrukte dat prins Klaus daarin een grote steun is geweest. De koningin heeft een aantal jaren nagedacht over abdicatie. Ze heeft dit jaar uitgekozen om af te treden, omdat ze 75 jaar wordt... en tegelijkertijd het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar bestaat. Premier Rutte spreekt in haar reacties respect en bewondering uit voor de koningin. Volgens hem heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor de samenleving. Haar koningschap roept volgens hem warme gevoelens op in het hele koninkrijk. De premier herinnerde aan de moeilijke momenten waarop Beatrix er voor de samenleving was. Hij noemde de ramp in de Bijlmer in 1992 en de vuurwerkramp in Enschede acht jaar later. Rutte wenste verder het komende staatshoofd succes. Ik weet zeker dat prins Willem-Alexander en prinses Maxima met succes vorm zullen geven aan hun nieuwe functie. De premier zei dat de twee aan hun nieuwe taak zullen beginnen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het is voor het eerst in ruim 120 jaar dat Nederland weer een koning als staatshoofd krijgt. De laatste koning die Nederland had was Willem III, die overleed in november 1890. De inhuldiging is traditiegetrouw in de nieuwe kerk in Amsterdam... meteen nadat koningin Beatrix in het paleis op de Dam de akte van abdicatie heeft getekend. De familie van Maxima zal er niet bij zijn, zo heeft prinses Maxima laten weten aan premier Rutte. Haar vader, Jorge Zorigueta, is omstreden omdat hij heeft gewerkt onder de Argentijnse dictator Videla...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 In de Tweede Kamer wordt unaniem met veel waardering gesproken... over de manier waarop Beatrix 33 jaar haar taak heeft vervuld. De fractieleiders vinden het verder verstandig... dat de familie van Maxima niet bij de inhuldiging is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... blijven voorlopig gepland landgoede Horsten in Wassenaar wonen. Te zijner tijd zullen ze verhuizen naar Huis ten Bos. Prinses Beatrix zal op den duur verhuizen naar kasteel Drakenstein... in de Lage Vuurze, waar ze ook met haar gezin woonde voor ze koningin werd. Het kasteel werd de laatste jaren gerenoveerd en beveiligd. Ook voor prins Constantijn en prinses Laurentien verandert het leven op 30 april. Ze worden de dus steun en toeverlaat voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Constantijn en Laurentien hebben sinds 2002, toen Willem-Alexander en Maxima zijn getrouwd... een aantal keer gezegd dat ze de koning en koningin zullen steunen bij het uitvoeren van hun ambt. Hoe Constantijn en Laurentien hun taak gaan vervullen is nog niet duidelijk. En er komt een speciale postzegel ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april. Op die postzegel zullen afbeeldingen staan van zowel Beatrix als Willem-Alexander. De speciale zegel zal over enkele weken te koop zijn. Na de speciale zegel komt er eerst een tussenzegel... en daarna een definitieve postzegel met erop de beeldenis van koning Willem-Alexander. Deze zegels verschijnen een paar maanden na elkaar, na de troonswisseling. Het andere nieuws. De Nederlandse aardoliemaatschappij erkent dat jarenlang... de risico's van gaswinning verkeerd zijn ingeschat. De directeur van de NAM zei tijdens een bijeenkomst in Groningen... dat zijn voorgangers altijd hebben gesteld dat aardbeving en aardgas... niets met elkaar te maken hadden.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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit Eva Jinek. Waarschijnlijk zullen we nooit weten waarom koningin Beatrix... uitgerekend vandaag heeft uitgekozen als de dag om bekend te maken dat ze stopt. Dat net zo goed morgen kunnen zijn of over twee dagen. Vandaag is wel de verjaardag van Jorge Origheta. De vader van prinses Maxima die niet aanwezig zal zijn als zijn dochter koningin wordt. Misschien is het toeval... Maar misschien is het zo dat een intelligente vrouw, die haar hele leven in een keurslijf heeft geleefd, zich uitdrukt met dit soort subtiele boodschappen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze bijzondere maandagavond. Uiteraard praten we over het nieuws van de dag en dat doen we met twee mensen die de koningin jarenlang van dichtbij hebben meegemaakt oud-premier Wim Kok en voormalig hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst Eve Brouwers. We spreken ook met de man die het gezicht van de koningin als geen ander kent... en talloze keren heeft vastgelegd. Fotograaf Vincent Mensel. En we maken ook nog een uitstapje naar Den Haag en naar Bonaire. En bij ons in de studio Doreen Hermans, historica en kenner van de man... die zich binnenkort koning der Nederlanden mag noemen. Mevrouw Hermans, u heeft jarenlang naar dit moment toegeleefd. Ja. ja, en dan is het daar. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook weer aan het verwerken, inderdaad. Toch nog verrast? Ja, dit is al zo lang aan het. Uh, bedoel, ik bedoel, uh, over één ding ben ik blij. Dat vanaf nu nooit meer de vraag aan mij gesteld wordt: wanneer gaat ze aftreden? <lacht> want da daar kon ik gewoon <lacht> niet meer op antwoorden. En ik had eigenlijk. Uh, dat wordt je al zo lang gevraagd. En het wordt al zo lang gezegd dat je eigenlijk niet meer gelooft dat het echt gaat gebeuren. Dus dit was toch een enorme. Uh, toch nog een, een lang verwachte verrassing. Ja. Goed, we gaan er straks uitgebreid over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 28 januari. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje... Gaat ze stoppen? Ja. Nou, dat is heel belangrijk nieuws. Hij en prinses Maxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Dan krijgen we een koning. Heel leuk. Ik weet zeker dat de prins en prinses als koning Willem-Alexander... en koningin Maxima op een overtuigende manier invulling zullen geven... aan hun nieuwe taak en rol. Zeker heb ik daar vertrouwen in. Nou, ik denk dat hij zich nog maar moet bewijzen, eigenlijk. Ja. Uh, ik denk wel dat hij er klaar voor is, ja. ja ik heb vertrouwen in dat uh, Alexander het ook goed doet. Als je ziet... Uh... Hoe een goed voorbeeld het is om het te proberen te evenaren... is al, uh, was al een heel karwei worden. Ze zullen ons land met toewijding dienen. Getrouw de grondwet onderhouden. Ik constateer dat aan de grondwettelijke voorschriften... voor de inhuldiging is voldaan. En met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. Een zeer verdiend pensioen. Koning Willem IV gaat het ook goed doen. Als ik dat kan evenaren... Dan ben ik al heel gelukkig. De koningin is ingehuldigd. Lieve de koningin. Hoera. Hoera. Hoera! Hoera! Hoera! Een hele mooie timing van daar. Gewoon Als het net wat rustiger is, niemand is er echt mee bezig... en dat ze het dan aankondigen, vind ik wel heel mooi. Dit was een, een donderslag bij heldere Hemel. Dus het was echt, om vijf uur uh, hoorden wij via het nieuws... dat er een toespraak uh, zou komen. Ja, dan ga je conclusies uh, trekken. En dat bleek waar te zijn. Het lijkt me een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. Ja, ik vond het een indrukwekkend verhaal, sowieso. Het is natuurlijk een, wat dat betreft een vrij bewogen moment. Ze nam haar taak buitengewoon serieus, ook onder moeilijke omstandigheden. Ook na het verschrikkelijke ongeval van haar zoon Prins Friesel. Het maakt onze waardering voor de buitengewone inzet van de koningin alleen maar groter. Dag gisteren nog. was een leuke koningin eigenlijk. Dus ik vind... Oh. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant, nou ja. Ze heeft veel achter de rug, dus uh, ik snap het ook wel. Prachtig, laat ze lekker oma zijn. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. In de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Ik ben haar dankbaar dat zij mijn koningin was. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dan heeft mijn collega Ewout de, de Jong alvast de kranten van morgen Laat me raden waar ze allemaal over gaan, Ewout. Ja, je raadt het nooit. Hè. <laughs> eh, redelijk voorspelbaar, maar daarom niet meteen oninteressant. Hoor. Zo ziet Trouw in het terugtreden van koningin Beatrix... geen aanleiding voor een nieuwe discussie over de monarchie. In het commentaar schrijft de krant dat Beatrix de uitoefening van haar taak... begon met de ambitie het koningschap zakelijker te maken. Maar zij heeft veel meer gedaan dan dat. Het is opvallend, schrijft Trouw, dat de regeerperiode van Beatrix... begon met grote controverse, uitmondend in de grote krakersrellen... en eindigt terwijl de discussie over de vraag... of er niet een ceremonieel koningschap moet komen... nog lang niet is uitgewoed. Maar zowel aan de omstandigheden bij haar inhuldiging... Als de politieke controverse bij haar terugtreden... heeft Beatrix Echter Part nog deel, al dus trouw. De Telegraaf is vol lof over koningin Beatrix, de perfecte koningin met hoofdletter. Volgens de kranten is Beatrix in haar bijna 33 jaar als staatshoofd erin geslaagd die status te bereiken. Daarom is de applicatie van grote historische betekenis, vindt de Telegraaf. Het Huis van Oranje is stevig gebouwd, mede dankzij de modernisering die deze vorstin meteen na haar inhuldiging in 1980 inzette. Het schip bleef op koers, hoewel het zo af en toe flink stormde. Maar ook met de hulp van opeenvolgende premiers kwam het koningschap nimmer in gevaar. Dat is de grote verdienste van Beatrix, schrijft een zeer oranje gekleurde telegraaf. Een groot portret heb ik net gezien van koningin Beatrix op de voorpagina. Het Nederlands Dagblad heeft nog een interessant weetje over koningshuizen. In Europa is het ongebruikelijk dat een monarch zelf afstand doet van de troon. Bijvoorbeeld Groot-Brittannië, daar is het absoluut onbestaanbaar. Het Britse koningschap is min of meer heilig. Het is een sacraal verbond dat alleen door de dood kan worden verbroken. En aftreden is er dus niet bij. Van de zes oranje monarchen zijn er twee in het harnas gestorven, schrijft het ND. Vier hebben afstand gedaan van de regering. Willem I, Wilhelmina, Juliana en nu dus Beatrix. In het buitenland kent alleen Luxemburg dat gebruik. Dus bij leven en welzijn krijgt Elisabeth... Koningin sinds 1952, misschien straks het derde Nederlandse staatshoofd op bezoek. Ja, de Daily Mail had vandaag op Twitter een grappige aankondiging voor prins Charles, de Britse kroonprins, die het al over, nou, ik weet niet hoe oud hij is, maar goed vrij vertaald <tiedacht> naar het Nederlands luiden die koningin doet de afstand van troon ten gunste van zoon van middelbare leeftijd. Nee, sorry Charles, niet die koningin, maar die ene in Nederland. En natuurlijk staat er ook ander nieuws in de kranten. Zo betitelt Spits het huidige rookverbod in de horeca als een wasse neus. Of er nu wel of niet een algeheel rookverbod komt in de horeca... op dit moment is een strikte controle duidelijk geen realiteit, schrijft de krant. Spits rekent voor dat de Voedsel- en Warenautoriteit... te weinig mensen heeft om te controleren of het rookverbod wel wordt nageleefd. Als er binnen afzienbare tijd ook nog een rookverbod komt voor de kleinere cafés... waar nu dus nog wel gerookt mag worden... is de capaciteit van de VWA ongetwijfeld te klein, denkt Spits. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft zelf al gezegd... dat ze niet in staat is om zomaar een extra blik controleurs open te kunnen trekken. Antirookorganisatie Stivoro juicht een totaal rookverbod voor de horeca toe... Maar zonder goede handhaving is het symboolpolitiek, zegt een woordvoerder in Spits. Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de politiek die groep cafés voorlopig met rust moet laten. De uitzondering voor hen is er niet voor niets. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Koningin Beatrix sprak in haar abdicatiespeech ook over de warme band... die ze had met de Caraïbische delen van het koninkrijk. Theo Knevel woont en werkt al tien jaar op Bonaire... maar kent ook de andere eilanden goed. Hij kreeg in 2009 een zogenaamd appeltje van oranje van prinses Maxima. Meneer Knevel, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nieuws van Beatrix troonsafstand gevallen op Bonaire? Duaal. In de eerste plaats heel erg goed, omdat uh, onze koningin... Euh, ...toch hier te gezien wordt als de moeder van het vaderland. En de, de, dat past ook helemaal in de cultuur bij de eilanden. Mensen doen dat dan uh, heel volledig. Maar met name op Bonaire, waar, en ook uh, sint Eustatius en Saba... ...waar sinds 1910 uh, de status uh, veranderd is. Hè. Dus we horen niet meer bij de Nederlandse Antillen, maar nu bij, het, uh, bij Nederland zelf. Dus dat neemt heel veel veranderingen met zich mee. En we merken dat de lokale bevolking toch wel zijn vraagtekens vraagteken zet bij de Are Majesteit vragen uh, zich af van waarom heeft zij niet een kort telefoontje gepleegd met de regering om al die problemen van ons hierop te lossen. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, maar men weet gewoon niet precies hoe de hazen lopen, zeg maar. Dus geen eenduidig gevoel van rouw dat het niet uh, doorgaat? Nee, nee nou, dat niet zozeer. Wat ik aan mensen gevraagd heb, spreek natuurlijk niet namens mezelf, maar ik heb een aantal mensen uh, gepolst en die zeggen ah, eigenlijk allemaal van goh maar wat heeft ze nou gedaan voor ons sinds 2010? En ik vind het jammer dat ze te moeten melden, maar het is wel de waarheid. Daarentegen, en dat heeft uh, Hademaijs zelf ook gezien en ook uitgeuit in, uh, in haar toespraak, zoals je dat moet zeggen. Iedere vijf jaar kwam ze hier en dat was één groot feest. Ja. En toen prinses Amalia geboren werd, gingen hier ook gewoon de, de kanonschoten af en, en uh, nam vrij, de straat uit oranje geschilderd. Dus dat leeft hier veel meer nog dan in. Uh, Holland, waar men dan toch een beetje van alfenisje zegt van, nou doe maar gewoon, hè, dan ben je al gek genoeg. <laughs> Hier gaan men dan echt zeer uit bundige Heerlijk, op een tropisch eiland zoals het hoort. En hebben ze hoge verwachtingen van de nieuwe koning? Ja, en dan misschien nog wel meer van uh, prinses Maxima. Omdat hij natuurlijk uh, als uh, Latina uh, ja, een beetje als uh, eigen volk wordt gezien. Hè? Dat, uh, dat is wel verwachtbaar. Theo Knevel, hartelijk dank vanaf Bonaire. Bedankt. Van Spargo, en dat was nummer 1 op 30 april 1980, de kroning van koning Beatrix. Mevrouw Hermans, is het zo dat je um, heel goed op moet kunnen schieten met de koningin als premier om hem tot een vruchtbare samenwerking te komen? Ja, dat helpt wel enorm. En uh, ik bedoel, dat zie je een beetje aan uh, de samenwerking met premier Balkenende. Die is toch staat bekend als, als, als de, de minst goede. Tot nu toe. De meest moeizame. De meest moeizame. Waar zat hem dat in? Nou, het begon een beetje verkeerd toen uh, uh, Balken en de uh, Mabel en Friso betichten van liegen. Uh, en dat deed hij heel uitgesproken. En dat, uh, ja, de koninklijke familie heeft dat niet heel veel fijn van hem gevonden. en uh, Omdat Beatrix inmiddels natuurlijk al zoveel ervaring had... Um, is dan duidelijk bij wie het zwaartepunt dan een beetje kwam te liggen. Dus... Uh, dat is voor Balkan nooit makkelijk geworden. Hij is ook nooit minister van Staat geworden, valt mij op. Mm. Dat is iets wat de koningin zou kunnen. Uh, ja, die, die kan dat. De subtiele daar... wegen waarop zij haar uh, mening bekend kan ja. maken. Nou, ik vroeg het omdat we eerder vanavond uh, oud-premier Wim Kok hebben gesproken. En ik vroeg hem of hij verrast was door het nieuws van vandaag. Ik was wel verrast door het moment. Ik was niet verrast door het feit dat het. Er... Dat er toch wel aan te komen. Mm -hmm. Ik had geen voorkennis hoor. Geen voorkennis, want daar was ik benieuwd naar of nee. u als oud-premier... Nee, iets eerder Nee, ik had uh, door... geen, geen voorkennis. Misschien had ik dat nog weer kunnen hebben... als ik al mijn voelhorens in de loop van deze dag was gaan uitsteken. Maar ik bevoelde ook niks. Ik heb <lacht> hele andere dingen gedaan. <lacht> en ik werd om een uur of vijf, uh, half zes eigenlijk... voor het eerst op het spoor gezet. Omdat sommige media me al begonnen te bellen... voor het geval dat. En uh, Toen dacht ik, nou ja, als iedereen aan nou verrast wordt... laat mij nu ook verrassen. Dus toen heb ik om zeven uur beelden gezien en de toespraak gezien... vond ik ontroerend mooi en sober. En tegelijkertijd niet zonder emotie, zeker aan het slot. En ik vond het een kippenvelmoment. Moment, omdat je eigenlijk op dat moment beseft, als je het gehoord hebt... je, we, je wist dus dat... 200 jaar, uh, 1813, 2013, uh, Koningin 75... dus mm -hmm. ligt, als het ware ligt het min of meer klaar, het scenario. Uh, zo denk je dan. Mm -hmm. Maar je beseft dan wel, er komt een einde aan een tijdperk. En dat is als je dan zelf wat ouder wordt. Ik ben zo ongeveer op dezelfde leeftijd als de koningin. Dan uh, is dat misschien nog meer. Ik bedoel, uh, uh, er komt nu aan dit tijdperk een einde. En tegelijkertijd weet je ook, in, natuurlijk in, een, in, een, in dezelfde zin als het ware dat je erover denkt... weet je ook weer, ja, er is nu ruimte voor de nieuwe generatie. Mm -hmm. Voor de nieuwe koning die het kan gaan doen. en die het ook Wat leuk is en om iets om, om zich op te verheugen, denk ik ook wel. Ja, als het goed is ook wel met een zekere spanning een beetje tegenop ziet. Hij is helemaal klaar volgens mm -hmm. mij, maar hij moet er ook wel tegenop zien. Want er zijn toch een aantal dingen, hè. je moet erop volgen in dit, in dit ambt. het is dus, dus niet eenvoudig. Nee, zeker als iemand zo uh, succesvol ook ten, dat ja, heeft succes. gedaan. Ja, succes en terecht, terecht ja. bewier ook en positieve commentaren. Niemand is perfect, ook de koningin niet. En dus ook de nieuwe koning niet. Maar ja, voor hem, voor hem is, is er nu het moment om het koningschap te gaan waarmaken ja. en in te vullen. Ja. Um, u zei dat u ontroerd was. Het ja. was een kippenfilm met die toespraak. Ja. Wat was het exact dat de koningin zei waardoor u ontroerd raakte? Nou, Het was eigenlijk vooral het slot. De, de aankondiging dat ze, dus, uh, dat ze dus ermee stopt, uh, om het zo maar huishoudelijk te zeggen... was al snel gedaan in het mm -hmm. begin van die korte toespraak. Aan het slot uh, de woorden waarin ze tot uitdrukking bracht dat ze... Uh, uh, dankbaar is uh, uh, aan de Nederlanders voor het feit dat, ze, dat zij zo lang uh, onze koningin is kunnen, heeft kunnen zijn, vond ik ontroerend. Dat was ja. ook een, mo een, een moment waarbij je ook iets van emotie bij de koningin constateerde. En dat sloeg onmiddellijk op mij over. Ik bedoel, niet dat ik een tranen uitbarste, maar ik dat, vond dat even, even wegslikken. Het was even geraakt. Ja, ja, ja. Ja, ja. U zei uh, een, het einde van een tijdperk, een tijdperk ja. waarin waarbij u ook betrokken bent geweest. Ja. Uh, nou, had u nog contact met koningin Beatrix nadat u geen premier meer was? Minder. Er zijn bepaalde gelegenheden dat je elkaar natuurlijk ontmoet. En ook bepaalde gebeurtenissen, soms dat... ook persoonlijke gebeurtenissen... Waar, uh, waar je ook de behoefte gevoelt om, om, om, om uh, iets van je te laten horen. Maar is verder geen geïnstitutionaliseerd geen contact. Nee. Of, uh, nee. Puur menselijk contact eigenlijk, ja, persoonlijk contact. En, en, en, en ook dat nog met mate. Mm -hmm. Was het, die, die verhouding die u met haar had, hoe zou je dat omschrijven? Konden jullie goed met elkaar overweg? Uh, ja, ik had, een, ik had een groot respect voor de wijze waarop zij uh, werkte. En, uh, uh, en ik heb later heel veel waardering voor haar gehouden. Omdat, omdat zij... zij zo uh, uh, veel moeite deed en is blijven doen... om zich in te werken in alles wat op haar tafel komt. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk op een aantal manieren... denk ik als koning of koningin, met je ambt omgaan. Hè? Je kunt daar uh, vrij afstandelijk mee omgaan. Je kunt onderwerpen die op je bureau komen van een handtekening voorzien... en zeggen, nou, dat is mijn wettelijke ja. rol. En dat is het of, je of je kunt je voortdurend een leven lang vastbijten daarin. Stevig, stevig in ja. verdiepen. En, en... en de koningin is echt een type die zich stevig in alles verdiept. Ja. En dat is soms behoorlijk lastig voor een premier. Want voor een premier kan het wel eens makkelijk zijn... dat iemand het er niet zo serieus wat neemt. Wat meegaander ja. is... Uh... Uh, de koningin biedt weerwerk. Ja. En, uh, en was het wel eens een die... botsing van intellect... Was het twee uh, geesten die, het gewoon, die elkaar niet troffen op dat moment? Uh, zoals in, iedere, uh, zoals in iedere, uh, ieder duo en iedere, iedere samenwerking moet je je ook kunnen, kunnen trainen in het geven van tegenspel. In het geven van, uh, uh, en ik vond dat prettig. De koningin daagt uit. De koningin, uh, omdat ze zich inhoudelijk verdiept, uh, wil, wil ook weten wat de achtergronden zijn, uh, wil het naadje van de kous. En, met uh, humor ook? Doet ze zeker? dat ook. Met... Zeker, met humor, met Hebben passie. Schaterlachen uh, ook, ook wel eens? Absoluut. Ook, vraag nou niet op, wel, waar, op welk moment <laughs> of werk onder heb je nou geschaterlachen, nou, want dan zitten we hier morgenochtend nog. Uh, dat is niet de bedoeling. Maar Was, wat, uh, wat zegt ze bijvoorbeeld als ze u opbelden? Zijn ze ja. meneer Kok of zijn ja, ze wie? Altijd, altijd vormelijk, altijd vormelijk, ik ook. En uh, dat, is, uh, dat is denk ik ook een deel van, uh, van uh, professional zijn. Professional valt niet uit zijn rol. Uh, professional blijft precies binnen de grenzen... van wat, wat uh, hem of haar daadzichtelijk uh -huh. ja. is toebedeeld. Wat was het mooiste moment dat u met haar heeft beleefd? Uh, het huwelijk van de kinderen. Uh, en het eerste huwelijk was natuurlijk... Uh, uh, ja, het meeste springt daaruit natuurlijk het huwelijk van Alexander met Maxima. Dat had natuurlijk een hele lading, lastige ook. voorgeschiedenis ja. gehad. Ja. en lading gehad. Maar het is natuurlijk een, een buitengewoon uh, gelukkig moment. als, als twee uh, jonge mensen. Uh, met elkaar kiezen om uh, het leven met elkaar te delen verder. En dat heeft zich natuurlijk ook voorgedaan met Constantijn en uh, Frizo, mm -hmm. maar die waren al. Uh, dat is dan alweer later. Ja, en die, dat, daar ontbrak ook die uh, lading. die erbij zat natuurlijk. Ja. waar u ook een rol in heeft gespeeld. Ja, omdat het gaat is, om de vader van uh, Martijn. Dus dat was een, aan, de ene, aan de ene kant een gelukkig moment. Een moment ja. van. Uh, van, van uh, van, van geluk en tegelijkertijd een moeilijke periode, omdat, het, omdat de hele complexe problematiek rondom de vader en de aanwezigheid van de vader moest worden opgeruimd en opgelost door mij met name, voordat het huwelijk tot stand kon komen of voordat de verloving kon worden aangekondigd. En dat zijn, dat zijn moeizame fases geweest, waarin ook toen weer de koningin, het staatshoofd de grenzen van de Constitutie naadloos kende en bleef uh, respecteren... ook al was de moeder misschien soms in een lastige positie daardoor. En uh, daar heb ik dus de, de, de precisie waarmee de koningin... haar constitutionele taken vervult, eigenlijk het allerbest in beleefd. Wim Kok, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Tot de dienst. En iemand die koningin Beatrix ook lange tijd van zeer dichtbij heeft meegemaakt... is Eef Brouwers, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst van 1995 tot 2004. Goedenavond, meneer Brouwers. Dag, mevrouw Jinek. Wim Kok vertelde mij net dat hij uh, met de koningin goed kon schaterlachen. Had u die ervaring ook? Ja, ik uh, hoorde Kok uiteraard ook ook jaren <laughs> met hem samengewerkt. Maar... Uh... Ja, een groot gedeelte van wat hij vertelde... zou ik euh, ook verteld hebben als dezelfde vragen op mij waren afgevuurd. Maar je kon met de koningin in lachen. En vraag ook mij niet. Waarom dan precies? <laughs> met wie niet. dan precies? En dat was u toen eigenlijk. En was u niet... misschien met u tweeën? Ik zou niet durven, maar dan... We weten nu dat het schaterlachen dat het geen probleem was. Dat er intensief, ook wel op een persoonlijk vlak, werd samengewerkt. En dat betekent ook dat u samenwerkte op momenten... dat het buitengewoon ingewikkeld was. Bijvoorbeeld bij de controverse rond het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En ik neem aan dat u toen Willem-Alexander... op een andere manier heeft leren kennen dan daarvoor. Zie ik dat goed? Ja. Ja, en dat is tot op een zekere hoogte... Uh... Hoe leer je elkaar kennen? Er is natuurlijk sprake van, van een zekere afstandelijkheid, zeker in het begin. Maar is ziet iemand die zeer leergierig is. Het gekke is dat heel veel mensen altijd de indruk hebben gehad... kennelijk als ik ze zo hoor, dat ze dachten leergierig. Maar dat had hij zeer zeker en ik keek echt uh, stevig om zich heen. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik... dat uh, ik het ook maar even alleen de naam noem, Maxima ontmoette. Dat was toen hij graag wilde dat ik s morgens vroeg bij hem kwam. Hij woonde toen nog uh, naast de paleisnoordeinde... En de deur opendeed. En ik dacht, nou, hij wil met mij zeker iets doornemen. Nee, hij wou niks doornemen. Hij wou iemand tonen. En daar zat ze. Ja, daar keek ik toch wel even op. Ja. En hoe ging dat? Hoe ging die ontmoeting? Nou, ja, de term 'guitig' is misschien niet meer van deze tijd. Maar het was eigenlijk een hele guitige bijeenkomst. Zij legde uit wie zij was en hoe ze er eigenlijk verzeld was geraakt. Ja, ik probeerde uit te leggen wie ik was. Maar dat had ze al van hem gehoord, uiteraard. Hmm. Het was zeer aardig. En daarna hebben we... Ja, moet ik zeggen. Eh, met bepaald niet aflatend, maar sterk toenemend enthousiasme elkaar een flink aantal keren ontmoeten. Wat uiteindelijk leidde tot wat eigenlijk het allerspannendste was. Dat was wat eh, minister-president Kok eh, fantastisch heeft gedaan, vind ik. Eh, de hele problematiek eh, rond eh, de vader van, van Maxima eh, regelde. vond het fantastisch. Daar waren we natuurlijk ook al redelijk vrij snel bij betrokken. En je had ook je eigen eh, gesprekken erover. En het ging uiteindelijk naar een verloving. En in dit geval wisten we. Als een verloving komt, dan weet je zeker dat de rest ook komt. Zeker in het geval van uh, de prins van Oranje. Mm -hmm. En dat was, een hele, ja, dat was een heel apart uh, gebeuren. En ja, een ander apart gebeuren was. waarin ik haar ook heb leren kennen. maar voor al hem was de 7 december 2003. De geboorte van Catharina uh, Amalia, zeg maar Amalia. En uh, ja, dat vond ik ook wel wat. Ja. Even, even terug dan naar toch dat moeilijke moment. Hoe uh, reageerde Willem-Alexander onder druk van deze kwestie... toch ook hem persoonlijk moet hebben geraakt al die tijd? Hoe ging hij daarmee om? Hij ging er, vond ik, eigen waarneming. Maar dat hoeft niet de waarneming van anderen te zijn. Goed mee om, maar je zag de spanningen. En je zag de spanningen toenemen en dat voelde je ook in gesprekken. En een zekere mate van ongeduld was hem niet vreemd... en zal hem nu nog steeds niet helemaal vreemd zijn, denk ik. En woede? En dat... Zat dat er ook in? Uh, je kon wel eens merken dat hij sommige dingen graag anders had gezien. Mag ik dat uh, omschrijven? Nou, dat... Ja, kijk, we, nou, we, we woede, zijn allemaal ik mensen. Niet, maar... Ik bedoel, dit, dit moet, iedereen kan zich voorstellen dat dit hem geraakt heeft... En... Ja, ik vraag me dan af of het iemand is... die uh, in de beslotenheid van zo'n bijeenkomst met u... met de vuist op tafel slaat en zegt, zegt... Eef, dit moet anders. Dit wil ik niet. Nee, nou, in de eerste plaats, hij zei geen Eef. En ik zei geen Alexander. En het eh, tweede is dat hij dat bij mij nog nooit heeft gedaan. Ook als er anderen bij waren trouwens. Mm -hmm. Met een vuist op tafel slaan. Maar je merkte aan de geladenheid waarmee hij de woorden... ja nog net niet sissend uitbracht, hoe het hem aangreep mm -hmm. en hoe hij erover dacht, dat wel. En ik zou waarschijnlijk precies hetzelfde hebben gedaan en gedacht en hebben gehandeld... als ik in dezelfde omstandigheden zou hebben verkeerd. Wordt hij een toegankelijker uh, staatshoofd dan zijn moeder is geweest? Ik uh, zou zelfs niet zeggen dat uh, zijn moeder als staatshoofd niet toegankelijk was. Nou geef ik direct toe dat het anders was... toen ik als journalist met haar te maken heb gehad... Uh -huh. eh, dan in de functie die ik later bekleedde. Eh, ja, je had met de koningin aan een enkel woord genoeg... en als je in een vergadering zat en je wilde haar nog spreken... dan kon zij aan de ogen, bij wijze van zo'n spreker aflezen... dat ik graag nog ergens even een apartje zou willen hebben. Maar omgekeerd was het zo, en aan de ogen zag je al... Ja, hoe je over bepaalde zaken dacht, dat was schitterend. Dat was natuurlijk met, uh, met de prins van Oranje wel iets anders. De koningin is ook erg toegankelijk, uh, vind ik. Uh, ik begon als journalist met respect er tegen aan te kijken bij alles. Vooral wat ze deed en hoe ze deed. Maar daar is uh, later een, uh, een krans uh, van mijn kant... toen ik haar van erg nabij heb uh, mogen meemaken... Ja, een krans van bewondering bijgekomen. En dat is toch een beetje vreemd, vind ik, als oud-journalist dat je die woorden kunt uiten. Nou, meneer Brouwers, u bent ook gewoon een mens. Hartelijk dank voor uw bijdrage vanavond. Succes verder. Ja, Doreen Hermans, hier bij ons in de studio historica... en uh, ja, kenner van Willem-Alexander, onze binnenkort onze koning, natuurlijk. Laten we even uh, vooruitkijken. Wat voor periode gaan we tegemoet? Met Willem-Alexander? Ja. Um, nou, het is natuurlijk heel gek dat we opeens een koning krijgen. Dat is toch gek. Dat, uh, ik weet het, dat zijn, uh, zijn grootmoeder Juliana, die, toen hij geboren werd... Uh, die was heel uh, uh, ontzet, omdat er allemaal mensen riepen... eindelijk een koning. Uh, en die vond dat een soort uh, afbreuk doen aan uh, wat zij had uh, gepresteerd... en koningin Emma en uh, koningin Wilhelmina. En, ja, dat, dat gaan we dus nu in de praktijk zien en Beatrix uh, stond bekend of staat bekend als iemand... Uh, dat hoorden we de hele dag eigenlijk al en vanavond ook in de uitzending als iemand die zich echt vast beet in de dossiers... die ze door en door kende, iedere keer opnieuw. Uh, dat imago heeft uh, Willem-Alexander niet. Nee. Um, past hij daarmee beter in het tijdsgeest nu? Ja, dat zou kunnen, maar je weet het niet, want... Um... Ik denk dat, uh, dat het altijd indruk maakt als iemand zo ongelooflijk toegewijd is aan, aan zijn werk. Dat, uh, da, da, dat heeft niks met tijdgeesten te maken. Um, en ik denk dat het. Uh, ja, hij, hij is wel trouwens een stuk uh, minder... Um, hij is veel serieuzer geworden dan die vroeger was. Dus sinds wanneer? Eigenlijk sinds Maxima. Dat is eigenlijk wel toch een soort... soort uh, uh, Je zou het omgekeerde verwachten. Ja. Nee, maar ik denk dat Maxima die heeft hem op de een of andere manier heeft uh, weten over te brengen... dat het ook wel eens leuk zou kunnen zijn om koning te worden. En dat zag hij aan zijn hele uh, manier van doen, zijn hele houding. En zijn, um, hij had, daarvoor had hij er echt niet zoveel zin in. Ja? Was het, sprak hij dat ook uit, die weerstand? Nou, je zag het aan zijn. Uh, ik ben met Daniëlle Hooghiemstra een boek aan het maken. Een update van onze uh, boek over de drie eerste koningen. Er wordt dan nu. Een, dus de, voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. En er komt nu een vierde hoofdstuk bij met uh, ooggetuigenissen van um, mensen die een ontmoeting hebben gehad met Willem-Alexander. En dan heb ik het een beetje over politici en schrijvers en zo. Uh -huh. En um, die uh, zeggen allemaal dat, dat hij. Uh, en ze geven allemaal weer hoe hoe ze hem vroeger gezien hebben en hoe het verschil was tussen hoe ze... Ik had bijvoorbeeld één kunstenares die, die had met hem gesproken uh, in... vlak voor... Toen, toen het net uit was met Emily. En, en die zei hij was zo... Hij stond daar zo alleen op zo'n feestje. Stond hij aan de bar te hangen met een, een glas bier en een sigaretje. Dat hoorde ik van veel mensen, dat zich met je toen. En die glaasjes bier. Ja. En toen kon hij zich op de, op de een of andere manier dat nog niet zo erg veroorloven. Ik denk, als hij nou met een glas bier in beeld komt... dat dan uh, iedereen het, uh, uh, alleen maar denkt, goh, die houdt van bier. Maar toen was het, uh, was het heel nadelig voor hem, heel schadelijk ja. ja, dat legt ook wel een druk op een jong mens, toch? Dat je er zo ja. op je gelet wordt. Um, is het ook zo dat... Uh... U ziet een kentering in vanaf de periode dat hij met Maxima is... dat hij wat meer uh, zin lijkt te hebben om koning te worden... dat hij zich ook anders gedraagt. Verliest hij daarmee ook misschien de frivoliteit en de, de loslippigheid... die mensen ook zou kunnen charmeren? Nou, ik weet niet of hij altijd zo loslippig is geweest. Hij was eigenlijk al. Toen, die, uh, toen Renate Rubinstein een portret van hem maakte. toen hij 18 jaar werd. Uh, viel het haar op dat hij uh, ontzettend gezellig was. tot het moment dat zij de uh, cassette recorder aandeed, het opnameapparaatje. Uh -huh. Dan werd hij meteen heel stijf en zat hij overal op te letten. om elke zin. En um, dat is eigenlijk uh, uh, altijd gebleven. Ja, hij moet voorzichtig zijn natuurlijk. Ja, maar dat is hij ook echt heel erg. En de keren dat hij een beetje dom is geweest... Die, uh, ja, dat zijn echt een beetje dom momenten. Het niet, is niet geweest omdat hij loslippig was of zo... maar gewoon dat hij eventjes echt niet heeft nagedacht. Wat zijn de mogelijke... Want Maxima is eindeloos populair bij ja. heel veel mensen. Wat zijn voor haar de mogelijke valkuilen? Nou, misschien de, dat ze te Jet zou kunnen overkomen op een gegeven moment. Zoals ze toen, toen ze die ene uitspraak deed dat ze um, uh, dat ze de Nederlander niet bestond, dat ze die nooit had leren uh, kennen. En dat ze dat met, met die weg. Wegreis... Ik heb nooit begrepen waar dat over ging. Wat was er zo erg aan? De Nederlander bestaat toch niet? Nee, en dan kom ik nu ook in de problemen. Nou, um, dat uh, weet ik niet, maar uh, het is wel zo dat... Uh, zij had toen één verkeerde opmerking, wat, wat ik wel begrijp dat die verkeerd viel. Namelijk, ze zei, uh, voor, voor uh, de Eikenhorst staat een, een, zo'n zo wegwijzer... en die zegt, uh, het is zover naar, naar uh, Brazilië, zover naar New York, zover, en dus dat ze eigenlijk vond dat, dat, dat je daar geen onderscheid tussen moest maken... tussen waar iemand woonde... Maar, dat is natuurlijk voor haar makkelijker te zeggen. Omdat zij gewoon uh, ontzettend veel vliegt en de hele wereld overreist. En dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Dus ja. ik kom daar iets bij voorstellen dat dat niet handig was. Niet helemaal goed was gevallen. We praten zo uh, verder. Ik ga even naar Den Haag als ik het goed zeg. Hans Andringa is in Den Haag. En morgen is er een extra ministerraad. Hans, waar gaat die over? Dat is een ja, vooral uh, symbolische uh, bijeenkomst. Want normaal gesproken Eva, zou er pas uh, vrijdag een uh, ministerraad zijn. Nou, dat duurt nog even. En uh, de premier wil in elk geval zijn ministers bijpraten... over wat de log logistiek en organisatorisch allemaal moet uh, gebeuren. Je kan je voorstellen dat bij zo'n troonswisseling... Uh, bepaalde ministeries uh, zaken moeten regelen. En dat wordt morgen in die ministerraad allemaal uh, afgestemd. Moeten er nog speciale wetten komen? Moeten die nog uh, geschreven worden voordat uh, de koningin kan aftreden? Nee, in principe niet. Uh, het meeste staat al uh, keurig netjes in de grondwet. Wat we vanavond zagen was... Eigenlijk uh, het enige dat uh, koningin Beatrix zelf kan beslissen... namelijk het moment waarop ze bekend maakt dat ze aftreedt. En voor de rest staat alles uh, al in de grondwet uh, geschreven. Uh, ja, je merkt ook wel dat alles bijzonder goed is voorbereid... want de Rijksvoorrichtingsdienst, normaal gesproken... Nou, als er twee of drie berichtjes op een dag komen van de RVD... dan is het veel, maar... Uh, vanaf uh, de tweede helft van de middag tot aan nu zijn het er ruim vijftien geweest. En dan zie je dat dat hele script zich on ontrolt wat er allemaal gaat, uh, gaat gebeuren. Uh -huh. Dus het is uh, allemaal zeer goed voorbereid. Komt er nog een debat over de rol van het staatshoofd? Over de mate waarin dat wel of niet ceremonieel moet zijn? Ik heb tot dusver geen enkel signaal dat er partijen zijn... die een debat nu zouden willen. Dat kan morgen weer anders liggen naar aanleiding van latere gebeurtenissen... of wat er uit de ministerraad komt. We hebben wel een debat gehad de afgelopen periode... over de rol van het staatshoofd. Dat is nu net weer een beetje geluwd. Nu we hebben gezien dat de koningin zich niet meer bemoeit... met de, met de formatie bijvoorbeeld. maar. Eerder op de avond hoorde ik uh, Emiel Roemer van de SP. en die hint er al op dat dat debat wel uh, vervolgd gaat worden. Maar niet nu meteen uh, nadat we die grote veranderingen hebben, hebben gehad. En. Wat ook nog een reden zou kunnen zijn voor een debat, uh, dat is de aanwezigheid van Gorges uh, de vader van, uh, van Maxima. Nou, die pijnlijke angel uh, die is er zelf al uitgehaald door uh, prinses Maxima, die bekendmaakte aan premier Rutte dat haar ouders, familie er niet bij zullen zijn. En dan merk je toch wel dat uh, de politiek hier heel erg uh, uh, ja, opgelucht is, wel. Want Voordat dat bekend was, liepen de politici hier op eieren over dat onderwerp. Luister maar eens naar een aantal fractievoorzitters op een moment... dat het nog boven de markt hing of de vader van Maxima aanwezig zou zijn of niet. Wat ons betreft geen taboes op de gastenlijst... Maar ik laat het aan de regering over om daar een verantwoorde keuze in te maken. Ik wilde eigenlijk vanavond uh, niks over de gastenlijst bij het huwelijksfeest uh, zeggen. Wie daarvoor wordt uitgenodigd is wat mij betreft voor later. Nou, het lijkt me heel verstandig om niet op dit moment daarover te gaan speculeren. Dat daar natuurlijk een keer keuzes in moeten worden gemaakt. Dat spreekt voor zich. 30 april dan is het uh, zover. Dus we hebben nog even tijd om ook daarover uh, te spreken. Vandaag is echt de dag dat ik duidelijk wil maken... de dankbaarheid die het CDA en ik denk het hele Nederlandse volk heeft... Jij... Koningin Beatrix. Ja, de politieke leiders die wilden vooral duidelijk maken dat dit de dag van Beatrix is. En nog niet over pijnlijke onderwerpen gaan spreken. En dat veranderde meteen. Want uh, twintig minuten later kwam die mededeling dat uh, Zorakiet daar niet aanwezig zou zijn. En toen hoorde je onder andere uh, Halber Zeilstra van de VVD. En Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid met een zekere opluchting in hun stem roepen. Ja, dat is een besluit dat de koninklijke familie heeft genomen. Uh, gezien de gevoeligheid van deze kwestie begrijp ik dat besluit ook. Uh, en ik ben blij dat het op deze manier is opgelost... en niet weer eindeloos een discussie over wel of niet. Nou, ik vind het een, een, een, een verstandig besluit bij het huwelijk is uh, die kwestie natuurlijk aan de orde geweest. Toen is besloten dat bij privé-aangelegenheden... zou uh, de familie aanwezig kunnen zijn, maar niet bij staatsaangelegenheden. Nou, ze waren al niet bij het huwelijk. Uh, en troonwisseling is veel meer een staatsaangelegenheid dan een huwelijk. Dus het is ook logisch uh, dat die lijn uh, nu wordt vo voortgezet met dit besluit. Ja, het laatste halbe zeilstraat. die dus weer terug grijpt op Wim Kok, die we eerder in de uitzending uh -huh. horen... hoe goed hij zijn werk had gedaan. Want die afspraken die toen golden, die gelden dus ook vandaag nog... en ook op 30 april. Hans Andringa in Den Haag, dank wel. En aan de telefoon nu Douwe-Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, meneer Elzinga. Ja, goedenavond. Uh, vandaag is ook bekend geworden dat het koning Willem-Alexander... en koningin Maxima zal worden. Ja. Lag dat uh, in de lijn der verwachtingen? Ja, dat is al eerder aangekondigd, dat, uh, he, dat men dat toch graag uh, wilde. He, tot nu toe was dat natuurlijk niet mogelijk met een prins gemaal. Uh, he, maar uh, al eerder in allerlei stukken, Wim Kok heeft dat in 2000 ook al uh, door laten schemeren is toch eh, toen al min of meer de beslissing gevallen dat het koningin Maxima gaat, uh, gaat worden. Ik neem aan dat in het parlement men daar toch misschien nog wel even over zou willen spreken. Maar daar lijkt breed draagvlak voor te zijn. En wat is, wat is daar het voordeel van? Waarom zou er zo vurig op gehoopt zijn? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk maar één staatshoofd. Dat is straks koning Willem-Alexander. Als je een koningin hebt, dan uh, kun je natuurlijk de koningin van Nederland ook uh, breed, breed inzetten... Um, he, mijn inschatting is dat met name naar het uh, buitenland, he, in verband met allerlei handelsoverwegingen, he, zowel Willem-Alexander als Maxima daar um, he, volop zal worden, worden ingezet. He, dat is voor Nederland ook buitengewoon belangrijk en dat levert heel veel op. He, ook uh, als je kijkt naar de laatste staatsbezoeken, ook aan Zuid-Amerika, waar grote delegaties uit het bedrijfsleven meegaan, dan uh, is, het alleen handig dat we, is het erg handig dat we zowel een koning als een koningin hebben. Dus kan ik me ook voorstellen dat koningin Maxima in eentje op pad gestuurd kan ja, worden? Ja, dat zou heel goed kunnen, hè? want in het buitenland is, uh, ja, maakt het niet zo uit of je nou met het staatshoofd of met uh, de echtgenoot van het staatshoofd hebt, hebt te maken. Uh, dus in die zin uh, uh, is dat een, uh, ook een goed exportproduct. En het feit dat het koningin Maxima wordt lees ik daarin uh, terug wat die rol eigenlijk van dit paar wordt in de toekomst. Veel naar het buitenland gaan en op die manier bezig zijn. Nou ja, als, als je zo'n inschatting maakt uh, over de, de manier waarop koning Willem Alexander het uh, he, koningschap zal gaan invullen, dan zal hij dat zeker anders doen dan, uh, he, dan zijn moeder. Uh, koningin Beatrix was natuurlijk op de dossiers uh, buitengewoon, uh, buitengewoon goed, ook niet te evenaren. Um, uh, Binnenman Alexander heeft altijd gezegd dat hij ook inhoud, uh, inhoud wil. En ik kan me voorstellen dat hij de inhoud uh, misschien wat meer in het buitenland zoekt dan in het, in het binnenland. Uh, dat zou heel goed kunnen, ook gezien de, uh, de politieke verhoudingen in, uh, in Den Haag. Uh, men, men is toch nog wel een beetje aan het morrelen aan het constitutionele koning, koningschap, de kabinetsformatie... maar ook allerlei andere zaken spelen nog steeds. Er liggen wat initiatiefwetsvoorstellen. Dus dat, dat ziet er toch wat minder ruimhartig uit... dan tot nu toe het geval was. Nou, Jan Elsinga, hartelijk dank. Ja, mevrouw Hermans, um, koningin Maxima... die veel op pad zal gaan naar het buitenland, verwacht u dat ook? Ja, en dat is natuurlijk ideaal, want dan heb je uh, bedoel, een koningin ze is dan niet echt de koningin, maar ze, ze mag zich koningin noemen... Mm -hmm. dat is toch een, een betere titel dan... Uh, zoals Klaus, prins of prinses. Ja, dat je dat nog uit moet leggen. Ja, gewoon, gewoon twee voor de prijs van één, echt. <laughs> hm. En het levert veel op, hoorden we net ook al. Ja. Um, is er een kans dat uh, koningin Maxima populairder wordt... dan koning Willem-Alexander? Ja, volgens mij is het al zo. Ja, toch? Volgens mij zet ze al, al jaren bovenaan in de pools. Ze was ook populairder dan, uh, dan Beatrix en zo... Maar ja, eh, populariteit is misschien niet. wat... wat um... Beatrice heeft het altijd een vreselijk woord gevonden, populariteit. Zij, daar, daar moet je niet op uit zijn als staatshoofd. Nee, maar het lijkt me wel een vrij fundamenteel onderdeel van het voortbestaan van het Koningshuis. Dat het populair is onder ja. de bevolking. Ja, maar zij denkt dus dat je dat, uh, dat die populariteit verwerft door uh, structureel uh, te werken en niet door af en toe eventjes uh, gewoon, laten we zeggen, hype achterna te gaan. Dus ja, ja. Uh, dat vind ik wel. Ja, dat bedoelt zij daarmee. De afbeelding van Beatrix op de Nederlandse munt en die op de postzegel. Ze zijn gebaseerd op twee van de vier portretten... die fotograaf Vincent Mensel van haar maakte. Hij maakte talloze foto's van de koningin. Een kleine bloemlezing daarvan vindt u op de website van NRC Handelsblad. En de portretten hangen vanaf donderdag op de tentoonstelling... beeld van Beatrix op Paleis Het Loo. Vincent Mensel, goedenavond. Goedenavond, mevrouw Jinek. Is koningin Beatrix fotogeniek? uniek? Uh, iedereen is fotogeniek, dus uh, onze koningin <laughs> ook. Uh, u ook, maar uh, Ach, iemand weet... die voor de camera gaat staan... die, uh, die kan je uh, vernietigen en je kan er uh, iets moois van maken. En het laatste is altijd mijn doel geweest. Ik ben er nooit op uit geweest om mensen lelijker te laten zijn... dan ze in werkelijkheid zijn. Of anders maar zijn. heeft u de koningin mooier gemaakt dan dat ze in werkelijkheid is? Nee, ze is een uh, professioneel uh, fotomodel... En ik heb altijd met heel veel plezier uh, haar geportretteerd. Ik ben er nooit op uitgeweest om eens iets geks te doen van haar. Ja, als ze zelf gek deed, dan is het een ander verhaal. Heeft ze wel eens gek is... gedaan? Uh, iedereen doet wel eens even dat hij uit zijn dak gaat. Dus waarom zou zij dat niet doen? Uh, Waar zijn die foto's? Uh, uh, ik zou zeggen, kijk op mijn boek. Foto Vincent Menzel. Een van de covers is een hele mooie foto van haar. Dat ze even uit haar rol valt en even... Uh, zal maar zeggen wat de Japanners zo mooi... Hatsukashi doet, dat ze zich even achter een hand verbergt... omdat ze vreselijk moet lachen of iets mm -hmm. geks doet. Dus wat dat betreft valt iedereen uit zijn rol en zegt... God, zullen we deze foto maar even weggooien? <laughs> en dat heb ik dus in dat geval 30 jaar geleden niet gedaan. Nee. U heeft vier keer een officieel portret van haar gemaakt. U zegt ze is een professional, een professioneel fotomodel... maar het I dit is speculeren vanaf de zijlijn hoor, maar zij lijkt mij niet de type vrouw die dat leuk vindt om lang te poseren voor een foto. Klopt nee, dat? Nee, maar dat is, dat is precies. Maar misschien heeft u dat zelf ook wel. Sommige mensen die voelen als de camera op zich gericht staat, dat ze. dan gaan ze, zeg maar, dan gaan de schouders omhoog en de borst vooruit. en dan krijgen ze een fantastische houding. Uh, de koningin heeft dat van zichzelf al. Ik kan me niet anders voorstellen, eigenlijk geen ander moment voorstellen. dat ze dat niet had als ik haar. Uh, benaderde met de camera, uh, zich altijd bewust van waar je ook staat, wat je ook doet, er is altijd een camera. Dus misschien dat ze op het laatste moment wel eens een keer de benen op tafel gooit als ze thuis is, maar dat moment heb ik dus weer helaas niet <laughs> mee mogen maken. Was het, uh, was het intimiderend voor u de eerste keer om haar te fotograferen? Dat is een hele goede vraag. Natuurlijk was dat zo. Dat dacht ik, ik zal, al. Het zal niet zo zijn. Um, de allereerste keer was het nog op Paleis Drakenstein. Ik was natuurlijk een jong ventje. En prins Klaus die wachtte mij op... bij het paleis aan de buitenkant. En ik kwam met mijn autootje voorrijden. En hij zegt, waar is de rest van uw gevolg? <laughs> uh, dat was er niet. <laughs> maar um, ik kwam binnen... en ik weet dat ik daar zat... met mijn fototoestelletje. En, en ik moest de foto... gingen we maken voor de postzegel. Dus de... beroemde stippeltjezegel. Um, en ik weet nog dat ik zei mevrouw... u moet mij eerst maar eens even op mijn gemak stellen... want ik ben een oh. beetje zenuwachtig. Dus ik bedoel, die dingen gebeuren. Wat, maar, zei ze wat zei ze toen? Nou, een kopje thee. En ik weet nog dat ik uh, Willem-Alexander... die kwam een handje geven. En dat zijn... Ja, ik denk dat dat de professional in haar is. Dat zij dacht, die jongen moet zijn werk doen. Een beetje wat ook andere mensen wel zeggen... Ja, hij moet zijn werk doen en ik moet mijn werk doen. Dus laten we het in godes samen goed doen. Want ja. daar hebben we allebei belang bij. Ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is die ik, en dat hoor ik ook vanavond in de gesprekken met Wim Kok en Eve Brouwers, maar ook uh, Doreen Hermans heeft dat gezegd. Zij weet als geen ander dat als jij het goed doet, de ander daar goed op reageert. Dus dat kan ook zijn dat ze er zin worden doordrijven... of iets anders wil bereiken. Maar cellen, tonkie fel en muziek... als je het op een goede manier doet, krijg je heel veel dingen voor elkaar. En dat zie je ook in haar gedrag ten opzichte van andere mensen. Ook als je haar volgt in de samenleving. Dan zie je dat de dingen gaan, die kun je naar je hand zetten. En niet door met de vuist op tafel te slaan of boos te worden... maar ook heel vaak door een blik, een beweging of je houding. Mm -hmm. Als u, als u uh, met, een, met het oog van een fotograaf kijkt naar haar gezicht, wat is dan haar, haar mooiste eigenschap of het beste eigenschap van haar uh, gezicht? De eigenschap van het gezicht. Oui. Iets wat u uh. opvalt. Ik bedoel, bij sommige mensen is het natuurlijk een oog, uh, Zijn het hun ogen of een krachtige neus of wat dan ook. Maar wat is het bij haar? Um... Nou, dat vind ik een strikvraag. Want als ze meeluistert, krijg ik morgen pas een telefoontje... van wat heb je me nou toch... Echt waar? Ja, nee, <laughs> dat zou wel willen. Nee, ik denk um, dat ze naar het oog luistert. Dat denk ja, ik echt. Nee, dit is, 100 zeker. <laughs> dat is het enige programma waar ze naar luistert. <laughs> um, ik denk, denk wel, als je het profiel ziet van haar... wat ook gebruikt is voor de munt. De, een prachtige... Voor, dat, die lijn. Dat dat die krachtige persoonlijkheid heel goed weergeeft. En op de postzegel, dat mystieke lachje... En dat zie je ook nog, ik zag vanavond op de televisie een aantal momenten voorbij komen. En dan kun je als je goed kijkt zo'n soort mystiek lachje zien wat ook in de postzegel zichtbaar is. En daar ben ik wel blij mee dat ik die momenten heb kunnen vangen. Ja. En het profiel, ja, het is een krachtig profiel. Ik bedoel, het is niet voor niets op de munt gezet en het is niet voor niets dat het... Uh, ja, indruk maakt. Ja, en... begrijp ik. Liet ze u uh, de foto's de uiteindelijke selectie maken... of bemoeide zich daar ook mee? Zoals ze doen gebruikelijk, zou u dat ook doen. En dat deed zij ook. <lacht> uh, maar ik had wel <lacht> duidelijke voorkeuren. Maar ik kan me voorstellen dat als er op een foto staat... kruisje nee. En ik zeg, nou mevrouw, kunnen we daar nog eens over praten? En dat blijkt uiteindelijk toch ja te worden. Dan ben ik gelukkig. En dan merk ik dat soms ook het woord van de van de fotograaf wel eens een rol speelt. Maar ja, er zijn van die momenten. Ik heb een boekje gemaakt, uh, uh, doorin Hermans noemt het al... met Renate Rubenstein, over uh, toen ter gelegenheid... van het 18-jarig 18 worden van Willem-Alexander... Waarin, uh, waar waarin ik een aantal foto's heb gemaakt... en dat we op het paleis bezig waren met Alexander... en dat ik een foto maakte en dat zij toen zei op een afstandje... ik weet niet of dat wel wat wordt... En ik dacht nog, nou, dan moeten we misschien daar later over discussiëren. Ik maak hem toch. En dat ik later, en dat vind ik heel grootmoedig, te horen kreeg... het was een goed moment. Het is juist geschoten, dus, of juist gefotografeerd. Mm -hmm. Dat mm -hmm. weet ik niet meer precies. Ze waardeerden u als kunstenaar. Ja, en dat is natuurlijk wel weer goed als je dat merkt dat iemand ook uh, kan inzien dat je iemand de ruimte moet kunnen geven om iets te proberen. Dat geldt voor de statiefoto's ook die ik gemaakt heb. Je moet een aantal momenten kunnen uitproberen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor beeldend kunstenaars... waar ze vertrouwen in heeft, schilders of, of, uh, of, uh, of op een andere manier ja. uh, beeldhouwers. Daar ja. moet je vertrouwen schenken, je geeft je toch in handen van. En als je dat vertrouwen hebt, moet je zorgen dat je daar ook mee vooruitkomt. Heel kort tot slot, ja. um, wordt u ook zo'n trouwe volger van Willem-Alexander? Dat was ik al, want ik vind oh. het een leuke jongen. Ja, nou ja, ik heb hem natuurlijk door de jaren heen... ik heb dat boekje ooit met hem gemaakt. En dat, heeft, uh, dat vond ik bijzonder leuk om te doen. En ik heb het gevoel dat... Uh, hij heel, veel, heel goed naar zijn moeder heeft gekeken, maar ook naar zijn broers... en ook naar de premiers waar, hij, waar zijn moeder mee werkte. Dus dat hij daar veel van geleerd heeft. En goede vrienden. Sommige goede vrienden om zich heen heeft. Dus ik volg die jongen wel. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik blijf we gaan hem gaan volgen. Het zien. Vincent Mensel, hartelijk dank. Alsjeblieft. Mevrouw Hermans, um, welk beeld reist er erop van Willem-Alexander... als we terugkijken naar wat we net allemaal gehoord hebben vandaag? Oh... Dat is een mooie, zware vraag, ja. zo even aan het eind. Dan ja. nou, zijn we opgewonden over het feit dat hij koning wordt. Ja, daar zijn we wel heel opgewonden over. Ja, en hij heeft er ook steeds meer zin in sinds hij met Maxima ja. is. Ja, maar ik vind sowieso, wat wel interessant is aan dit is, alles... is dat de afgelopen uh, twee eeuwen... Dat altijd die spektakels voor enorm veel emotie hebben veroorzaakt. Dat dit iets bij u en mij doet, maar werkelijk bij iedereen. In Nederland, je ziet gewoon bij al die, die vraaggesprekken op straat... iedereen zeggen, wat, echt? Oh. Dan zou ik zeggen dat het koningshuis en het hele concept... van de monarchie springlevend is als het nog zoveel losmaakt bij mensen. Dat, dat is ook zo. Daar ben ik van overtuigd. en dat is, Natuurlijk is het ook weer voor in de toekomst... is de, dat heel goed uh, uh, ja, veiliggesteld door Maxima... en de keuzes die willem Oostland heeft gemaakt in het leven. Maar ik denk, ik denk dat we nog nooit meer van de oranjes afkomen. <laughs> ja. Mooie woorden. Doreen Hermans, hartelijk dank dat u hier wilde zijn vandaag. Nu de koningin is afgetreden, heeft ze ongetwijfeld... meer tijd om te tekenen, om te schilderen, om te beeldhouden. Dat lijkt me een heerlijk vooruitzicht. Ondernemer Aad Auborg, dat moet u fantastisch vinden om te horen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want ik heb uh, heel veel schilderijen en oliewerkjes en tekeningen van de koningin. En ja. waar, waar is die passie, deze verzamelwoede voor haar werk ooit begonnen? Nou, het is eigenlijk meer als een grap begonnen. Hè? We hebben het bedrijf Prinses. Nou, daar hoort een koningin bij, daar hoort een prinses of een prins bij. En er kwam een, uh, zeg maar, de meikoningin kwam bij Christus te koop. En uh, nou, dat kocht ik. En dat gaf zoveel reuringen, zoveel beweging, zoveel reactie. Terwijl ik het eigenlijk wel leuk vinden Dat wij eigenlijk altijd zijn blijven kopen toen er dingen te koop kwamen. En er zijn ook heel veel mensen gekomen die het uh, aan ons aanbieden ja. telkens. Uh, kunt u haar handtekening herkennen? Uh, ja, ja. Maar ik bedoel ook de artistieke handtekening. Als u iets, als u iets zou zien liggen tussen ja. anderen zou u zeggen... Ah, dat is een echte Beatrix. Nou, wel, wel. Van, vanuit de jeugd stond altijd tricks. En uh, er stonden ook altijd handgeschreven briefjes achterop, vaak. Dus, uh, nee, wat dat betreft is het heel leuk. En uh, dat, dat was haar handtekening. En heeft ja. Willem-Alexander iets van het talent van zijn moeder geërfd? Nee, helaas heb ik nog nooit wat kunnen vinden. En nooit wat, wat gehoord erover. Nee, maar de koningin maakt echt hele mooie dingen. En mensen zeggen wel eens tegen me, van, ja, maar dat is toch geen kunst? Ja, dat is wel kunst, want het is heel bijzonder. Daar is er maar eentje van. En ja, we hebben nu 60 schilderijen, denk ik, en tekeningen van de koningin. Ik ga heel, heel eventjes nog naar Doreen Hermans die hier bij me zit. Schildert of tekent Willem-Alexander wel? Nee, zijn broer uh, Controtein is heel erg goed in tekenen. Oké, okay, dus die okay. heeft het van zijn moeder ja. geërfd. Um, denkt u dat haar tekeningen door haar applicatie meer waard zullen worden? Meneer Abbott? Ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Kijk, uh, nogmaals, er is laatst uh, een hele kleine expositie mee geweest. Daar hebben we een aantal uh, geleend aan iemand. Er is heel veel reactie op gekomen. Maar we willen ooit nog een keer een, een grote expositie doen met de werken die we hebben. Mm -hmm. En de, ja, daar komt een enorme reactie op. De mensen vinden het ook echt leuk. Hè, wat mevrouw Helmand zei, het oranje, maar ook het Koningshuis, ja, dat is toch wel heel populair. Ja. En gaat u nog op jacht naar de recente Beatrix? Uh, ja, nog, nog steeds. Maar ze zijn heel moeilijk te krijgen. In dus in het laatste jaar <laughs> hebben we eigenlijk niks meer gehoord. Dus, uh... Nou, wie weet. Misschien heeft ze nu meer tijd daarvoor. Aad Ouborg, hartelijk dank. Dit was met dank het wel. Oog op Morgen.